Bij de schietpartij vorige week kwam een jongen van 17 om het leven. Op sociale media verscheen een filmpje van de schietpartij. De Almeerse politicus Mitchell van der Ka zit achter het hacken van bekende Nederlandse vrouwen vorig jaar, meldt De Telegraaf. De VVD'er zou hebben ingebroken op computers en tientallen naaktfoto's en filmpjes hebben gestolen en verspreid. Een van zijn slachtoffers is oud-hockeyster Fatima Morero de Melo. De 33-jarige Van der K. werd in februari opgepakt voor computervredebreuk. Daarna gaf hij de plek die hij zou krijgen in de Almeerse Raad op. Van der K. geeft toe dat hij iClouds heeft gehackt... maar ontkent dat hij beelden heeft verspreid. En rapper Kendrick Lamar heeft een Pulitzerprijs gewonnen. Hij won de prestieuze Amerikaanse prijs met zijn album Damn... dat vorig jaar uitkwam... Het is voor het eerst dat een rapper wint. Tot nu toe kwamen de winnaars van de muziekprijs altijd uit de jazz of de klassieke muziek. De New York Times en het tijdschrift The New Yorker kregen ook een Pulitzerprijs voor hun artikelen over de van seksueel misbruik beschuldigde filmbaas Harvey Weinstein. Dan nog het weer. Vannacht brede opklaringen. Lokaal kans op wat mist. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen veel zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht en uh, fijn dat u luistert naar uh, Dit is de Nacht, het uh, nachtradioprogramma van de Evangelische Omroep. We hebben het uh, over huisdieren en over uh, welke rol die uh, dieren kunnen uh, spelen in ons leven en hoe ze nou echt van toegevoegde waarde kunnen zijn. We hadden het uh, net al met uh, Marcel de Groot over uh, kantoorhonden, want jij hebt een kantoorhond. Ja. Jij zei dat de sfeer daadwerkelijk veranderd is... en meer ontspannen is geworden door de kantoorhond? Ja, dat ja, klopt, ja. ja. We hadden um, naast jou zitten uh, Sandra Herman. Jij uh, bent eigenaar van Kattencafé Theesalon Het Gooi. Jij vertelde net al over dat jij inmiddels negen katten hebt. Zeven uit Dubai en twee uit Griekenland. Dus het klopt. zijn allemaal buitenlandse katten. Ja. ja. En uh, naast jou zit uh, Ulrike Meder. Jij bent uh, hondengedragstherapeut hondengedragstherapeut. Het klinkt toch een beetje als een, uh, een eerste wereld luxe iets. Dat zelfs honden een therapeut hebben. Ja, helaas hebben ze therapeuten nodig... om weer in de natuurlijke balans te komen. Uh, honden zijn eigenlijk heel simpel. En uh, ze zijn gehecht aan de natuur. Maar wij halen honden al sinds duizenden van jaren in onze huizen. Dus ze zijn heel echt uh, gehecht ook aan ons. En ze moeten wel aanpassen aan... Uh, onze leven. En uh, soms kunnen ze dit niet meer. Omdat ze um, ja, uh, toch behoeften hebben die nog uh, die eigenlijk dierlijke behoeften zijn. En als ze niet meer kunnen aanpassen, dan wordt die ei maar snel vol. En um, ze krijgen gedragsproblemen zoals angst, agressie. En uiteindelijk uh, is dan die levenskwaliteit met me tussen mens en hond er niet meer. En... Um, Mensen die uh, een hond hebben die uitbalans is en die een gedragsprobleem heeft... die contacteren mij om weer te helpen. Dus ik um, um, train dan eigenlijk met die hond... Uh, om die hond weer in de natuurlijke balans te, te krijgen. Um, maar zeker ook werk ik veel met die mens. Dus eigenlijk ben ik ook een, een therapeut die heel erg op het mens moet ingaan... in mijn werk, om te zien welke relatie heeft, heeft mens en hond... en uh, hoe ziet het eigenlijk uit. Het is niet alleen die hond... Ja, geloof ik meteen dat het, dat, dat zo werkt inderdaad. Dat, je, dat het niet alleen om de hond gaat. Want uh, um, als je als baasje niet, uh, niet uh, hard optreedt en niet uh, streng bent... dan uh, gaat het gewoon fout. En dan lopen ze inderdaad over je heen. En dan, uh, dat blijven. merk je bij je eigen hond ook? Ja, ja zeker. Ik heb daar ook echt... Uh, uh, naar uh, zo'n hondenschool waar wij... Toen ze pup was, kwamen ze. Die, die vertelde het ook op een hele leuke manier. hoe je dat, uh, hoe je dat uh, moest doen. Uh, want anders. Uh, ja, ja. heb je niet zo heel veel plezier van je hond. om het zo maar te zeggen. Nee. Want wat, is, wat zijn de grootste problemen die jij ziet. tussen honden en een baasje? Ulrike? Ja, eigenlijk zijn die grootste problemen... dat uh, een baas onderschat hoe, uh, welke behoefte een hond heeft. Een hond heeft uh, een behoefte dat een hond moet uitgelaten worden... fysieke beweging, maar ook regels en grenzen. Wat Marcel net zei, um, een hond moet weten wat hij mag en wat niet. Hij moet wel kunnen aanpassen aan onze leven. Um, dus ook vooral een jonge hond. En Marcel, heb ik, begrijp ik, heb, heeft een jonge hond. Ja. Het is zo alsof je een kind opvoedt. Je moet wel uh, ook, um, vooral in de puberteit uh, Gaan honden uh, ze zijn hormoneel uit balans, dus uh, um, is het vaak dat ze druk zijn, ze springen, ze bijten. Uh, uh, er is geen blaffen. andere, blaffen. <laughs> blaffen, ja. <laughs> <laughs> um, er is geen andere hond die uh, hem uit, uh, um, vanuit een natuurlijke manier kan laten zien. Um, zo, hoe moet, het, moet je het doen? Dus moeten wij mensen het doen. Maar wij, maar wij zijn geen honden. Dus wij moeten het een, op een manier doen dat die hond het begrijpt. En daar uh, uh, gebeurt vast, uh, vaak frustratie tussen mens en hond. Want er is geen, uh, die communicatie uh, is moeilijk. En, um, en daar uh, help ik ook om die mens beter te laten begrijpen... wat er eigenlijk gebeurt met, met die hond. Uh, en ik leer die, hond, uh, die mens methoden en technieken... om beter op die hond te invullen. Uh, ja, Fluit te hebben, dat ze uiteindelijk um, dan... Uh een goede communicatie hebben, dus een, een betere relatie. Dus mijn bedrijf heeft ook Dog Relate uh, voor een relatie uh, for better relationship with your voor een betere relatie met je dog, voor een betere relatie met je hond. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat je eigenlijk uiteindelijk echt uh, um, uh, dan ook uh, respect, want respect is belangrijk in iedere relatie, ook tussen mens. Dat daar uh, vertrouwen kan uh, uh, groeien en uiteindelijk als je die hond dan langer heeft ook loyaliteit. En dit is eigenlijk het mooiste wat je kan hebben met een hond: uh, loyaliteit. Uh, en uh, vertrouwen. Want zonder respect, vertrouwen, loyaliteit... heb je ook geen uh, leuke relatie. Het klinkt alsof er nog best wel wat komt kijken... bij het hebben van een hond. Denk je dat veel mensen het onderschatten? Nee, Ah, oh, zo schattig, zo'n puppy. Zeker, het is veel verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk, voor, um, honden zijn geen mensen, maar ik, uh, be, uh, het opvoeden van een hond is te vergelijken met het opvoeden van een kind. Um, je moet uh, wel uh, ook de tijd hebben en um, een hond is dan niet alleen om, om hem te knuffelen. Uh, uh, je moet er uh, wel voor zorgen, waar is die hond als je naar werk gaat. Um, um, die hond samenbrengen met andere soortgenoten. Die socialisatie is heel belangrijk om hond te leren uh, hoe uh, ja, sociaal te gedragen. En uh, dat doe ik ook uh, via mijn werk. Ik heb ook uh, ik geef ook socialisatiecursus. Dus breng ik uh, samen een groep van mensen uh, met honden met gedragsproblemen die uitvallen, um, angst hebben, agressie, waar die socialisatie niet goed, goed gegaan is. En uiteindelijk proberen we weer dat, uh, deze honden te herstellen. Dus sociale gedrag te, te leren... dat ze weer uh, ook oud gelaten worden... en de, dat die baasje, een, baasjes en hond meer ja, levenskwaliteit hebben. Ja. Marcel? Ja, ik, ik, ik, euh, ik heb er eigenlijk wel vragen over als ik euh, die mag stellen. Want je gaf zelf aan, hè, gedrag van een baasje... Euh, is belangrijk, En ook naar de hond toe. Uh, wat ik zelf merk is dat ik, euh, nou ja, Benf, zo heet, euh, zo heet mijn hond... Die, Sorry, uh, hoe heet je hond? Benf. Benf. Benf, B-A-N-F-F, -F, plaatsje in Canada, dus daar okay. hebben we haar naar vernoemd. En, uh, ik, uh, maar wat ik merkte is, dat dus na zes maanden, uh, dat ze opeens uh, ja, veel waakzamer is... maar een beetje tot vervelende toe, dus uh, na andere honden heel erg blaffen. Wij wonen in Amsterdam, maar, uh, hm. dus je kijkt, ze, kijkt, ze, kijkt, ze kijkt zo op straat. Zodra een hond dichtbij komt, dan begint ze ontzettend te blaffen. Um, ja, in het begin werd ik dan ook boos. Zo, nee, niet doen. En, nou ja, dus reactie op reactie uh, hebben we toen gelezen. Dat is ook weer niet goed. Dus we, we weten ook niet precies wat dan wel goed is. Uh, om dat uh, te vermijden. Want bijvoorbeeld als kantoorhond... Uh, is blaffen dus echt, uh, uh, echt een probleem. Um, gelukkig gaat het op kantoor een stuk beter... omdat ze daar niet naar buiten kan kijken. Um, uh, ja, dus, ja, heb je daar een tip voor? Uh, om het zo maar zo zeggen ja, honden gaan door verschillende fasen, uh, um, vanaf het uh, geboorte tot, tot ze volwassen zijn. Dus je hond zit nu in een fase waar hij, um, hij is niet meer in de... Hij is geen hij is met zeven maanden nog bijna geen pub meer. Vanaf acht maanden begint de pubertijd. Dus hij is nu in een fase waar hij uh, ook hormoneel wordt beïnvloed. Hij wordt uh, lichamelijk um, sterker. Dus de lichaam ontwikkelt, maar het geest ontwikkelt ook mee. Dus ze worden een beetje uitdagender, um, moedig. En ze gaan zeker ook um, meer um, uitdaging aan, ook met, baas, met het baas. Dus eigenlijk uh, de, de tijd waar de grootste, de, de, het grootste frustratie gebeurd is in de puberteit. En helaas komen ook viele honden vanaf 1, 1,5 jaar ook dan in het asiel, want viele basis kunnen niet met me omgaan en ze zeggen, ik ben nu, ik ben het nu, ja, ik kan er niet meer, de eimen is vol. Um, dus het is belangrijk dat we weten wat, het is niet alleen een kleine pup, het gaat wel tot twee jaren tot we een hond hebben die volwassen is, die ook mentaal uh, uh, is uh, ja, gegroeid en een persoonlijkheid heeft. Je hebt gewoon een puber in huis, Marcel. Dat is het ja. punt. Ja, precies. Ja, dat had je niet aanzien komen. Nee, nee dat is wel nou leuk. Nee, nee, het is nog steeds hartstikke leuk. Maar ja, je moet daar wel mee om. Maar ik weet niet zo goed wat ik wel, wel of niet moet doen. Je hebt natuurlijk ook heel verschillende theorieën, geloof ik. Hè, hoe je een hond moet opvoeden. Of ja. niet de Martin Gauss van goed gedrag belonen en... Ja, als je online kijkt of je leest boeken of zo, je wordt bijna verwaard welke methode past beter. Dus uh, omdat ik uh, meer. Dus er is uh, een verschil tussen een training. Een hond, dit is gemaakt door mensen. Um, honden luisteren, honden willen graag werken voor je en samenwerken. Maar als je echt een gedragsprobleem heeft... zoals je zegt, ze, ze blaft, hij blaft. Uh, zij zijn, ja, ja, zij. Dan gaat het wel meer om, uh, wat, uh, um, wat is. Er, het is een symptoom, maar wat is die oorzaak? Waarom blaft, Waarom blaft ze? Dus um, belangrijk in mijn werk kijk ik altijd, wat, wat is het oorzaak? Dat ik het symptoom kan um, uh, beheersen of uh, ja, controleren. Het blaffen is zeker dat ze... Um, ze wil ook iets doen, een hond uh, wil werken, um, um, en als ze de hele tijd op het kantoor zit, of, dan heeft ze zeker niks te doen wat jij werkt. En als ze dan thuis is, um, je heeft haar zeker uitgelaten, maar dan vindt ze het wel spannend als er iemand langs loopt. Dus zegt ze zegt: "Oh, eindelijk!" En wellicht is een natuur, uit natuur, een type die waarschuwt. Uh, want er zijn verschillende uh, typen in een roedel, en er zijn sommige honden die zijn gemaakt om het roedel te waarschuwen als er iets is. En deze honden zijn heel uh, um, oud. Uh, uh, ze blaffen veel, ze zijn um, best vokaal. En dit is voor ons... Het past natuurlijk niet in de stad, in Amsterdam. Is, uh, je wil dat het meteen stopt. Dus belangrijk is dat je contact maakt met je hond. Uh, uh, je kan hem, dat, dat je hond eerst... Uh, dat je niet vraagt stoppen. Want een hot, hond uh, snapt het niet waarom hij moet, meteen moet stoppen. Maar wel eerst maakt contact. Het kan zijn dat je hem omleidt met iets. Uh, voordat, je, voordat je het ziet aankomen? Al, ja. Dan ben je, dus je zeker ziet, op tijd. Je, je ziet het ja. al aankomen. Maar ze, ja, oké. Okay. Ja. En ik gebruik wel de... Um, omdat ik opgeleid ben bij Cesar Milan. De, de honden luisteren. Uh, fluisteren ja, daar uit heb ik zo meteen nog wel vragen ja. over. Vond ik wel heel interessant. Ik gebruik wel het... Ja, en het... Ja, dat ik even die hond uh, naar mijn aandacht krijg. En dan uh, ook een opdracht geef. Dus ik zeg, is niet nodig. Um, kijk naar mijn. Um, ontspan, is iets waar, waar, waar je spanning krijgt. Het is wel iets waar je mijn wil waarschuwen. Dank je wel, maar op dit moment dient het niet. Dus maak contact. Ga dan naartoe waar hij, dan, waar hij blaft. En dan neem je de controle. En dan zeg je, oké, okay, samen uh, lozen we het op. Maar je moet het niet zelf oplossen. Want daar is je hond te... Jong voor. Hij, dus hij, eigenlijk in de natuur zou altijd een andere hond komen. En hem helpen om, om wat hij ook is, waarom hij blaft, om het even op te lossen. Hmm. Dus belangrijk is dat we een hond niet verbieden. Je mag nu niet blaffen, want het snapt een hond niet. Maar je moet wel samen, je moet hem laten weten. Oké, okay, wij nemen de, we doen het samen. En dat meestal omdat je eerst zijn aandacht neemt. En dan geef je hem een opdracht. En dan is hij ook afgeleid. En als je dit volhoudt, dan gaat een hond als het de volgende keer weer iets is... Uh, waar hij zou willen blaffen, dan blaft hij alleen kort en weet precies... oh, ik kijk nu naar Marcel, want Marcel is er altijd... en geeft mij steun en uh, een aanleiding wat te doen. Dus je hebt een heel jonge relatie met je hond. Um, uh, en als je dat, als het volhoudt, dat je ook alert bent... en dat je hem niet laat staan en laat blaffen... Um, wel dat naartoe gaat en samen met hem uh, oplost... dan kan, kan, komt het wel goed. Kan je snel uh, veranderen dan. Maar anders Marcel anders ze... wordt het een obsessie. En dan heb je, dan heb je een gedragsprobleem. Ja. Een obsessie is iets wat, uh, wat er niet meer kan. Want het, het is in zijn systeem. En het is bijna een verslaving. En daar heb je dan wel meer moeite mee. Dus vroeg beginnen uh, om te lijden. Ja, want anders dan moet hij uiteindelijk bij jou in therapie. Ja, dit hoop ik niet. Nee. Nee. <laughs> uh, Marcel is niet de enige met een vraag. Uh, John, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Jij hebt ook een vraag aan Norieke. Ja, nu ze hier toch zit. Hallo John. Ja, daarom. En ik was daar heel nieuwsgierig naar. Wij hebben sinds kort uh, een half jaar een Jack Russeltje. Uh, met de schone naam Goya. En uh, die het echt het hele huis door. En op een gegeven moment springt hij op de bank. Dan pakt hij een punt van een kussen in zijn bekje. En dan is hij vijf minuten compleet van de wereld en reageert hij helemaal nergens meer op. En dan na die vijf minuten, dan gaat hij gewoon door alsof er niks gebeurd is? Ja, dan gaat hij een beetje liggen soesen zo en dan op een gegeven moment, nou dan begint hij weer te bolderen en dan, uh, dan gaat hij gewoon weer verder. Ik vond het heel apart, want we hebben ons hele leven al honden gehad en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee. Ja, Ulrike, is dit herkenbaar gedrag? Dus, ja, hallo John. Um, Goya is uh, een hond die eigenlijk... Het is, wanneer, uh, wanneer springt ze op het bank en wanneer uh, bijt ze in het kussen? Kan... Uh, het is vooral s'avonds eigenlijk. Vooral s'avonds. Is er een prikkel, is er een geluid, is er iets waar, waar ze op reageert... of gebeurt het uit het niks? Nee, uit het niks zo in één keer. Dus hij loopt ze met de bolderen met de andere hond van ons. En uh, ja, dat loopt de gek doen en op een gegeven moment... Uh, Springt hij op die bank en is daar uh, echt over. Hoe oud is Koya? Een half jaar. half jaar, ja. Ze um, ja. is, het nog, is, is het nog heel. Ze is, is, is een zij. Koya. Het is Wat? een zij? Wat? Een meisje? Nee. En hij. Oké, hij. Ja. Hij is nog heel jong en het kan wel gebeuren als uh, honden, s'avonds, vooral puppies, zo'n beetje zo'n um, gekke moment krijgen. En, en, en wild om door het huis lopen en je wil hen stoppen en ze pakken iets. Ze zijn overprikkeld. Um, uh, uh, volgens mij hebben ze tijdens de dag te veel prikkels in hun hersenen gekregen. Het is een vuurwerk in hun hersenen dat dan. Uh, uh, savonds uitbreekt. en ze kunnen het alleen, want um, ze hebben nog zo'n kleine hersenen. Het hersenen is nog niet ontwikkeld, dus kunnen ze daar niet mee omgaan. En het hersenen de lichaam beweegt zoals het hersenen. En vaak um, pakken ze iets om even weer rust te krijgen, zoals wij een, een sigaretje of, een, of iets pakken om even weer naar rust te komen. Uh, dus pakt hij een kussen of ze drinken water of ze, ze doen iets obsessief. Neem hem, ja, ja. Dus ik zou hem eigenlijk, um, um, als hij begint in deze ja, gedrag te komen, zou ik hem even aan de riem nemen. Want een riem hm. maakt hem weer rustig. En um, dan uh, loop je even met de riem door de, uh, laat hem je volgen, dat is altijd belangrijk. En dan loop je even door je huis met de met riem. En dan leid je hem af, want dus hij is nog heel jong. Um, met, een, uh, met een geur, met iets lekkers. Dan komt hij snel uit die opwinding. Het is eigenlijk stress. Hij laat uh, stress zien. Wellicht ook door zijn uh, hormonele ontwikkeling. Want hij wordt een mannetje. Hij is op het beste weg um, een uh, reu te worden. Dus het kan ook zijn dat hij door zijn hormonen ook um, uit balans is. Um, um, kan ook nog. Daar kan je ook nog kijken op je, uh, hoe hij... Um, of op, op uh, dit helpt dat je zegt, oké, okay, uh, het moet not, niet uiteindelijk zijn, maar castratie of ja, als de volgende maanden als het nodig is. Als het, um, dan heeft het ook zeker iets te doen met zijn frustratie dat hij niet kan paren. En dan worden honden ook vaak uh, heel druk en dan kan je een beetje meer um, ja, um, ontspanning brengen. Maar het moet niet per se dat je hem moet laten castreren. Denk daarvan af, individueel. John, ja, kan je wat ja, ja, hij, want hij is nog heel jong, maar hij springt wel ook wel op de kat buiten. Dus wat dat betreft uh, is oh. hij er jong wijn. Ja. <laughs> oh, nou kat is, kat is geen goede keus voor een hond. Ja, ja. Ja. Nee, uh, maar, maar hij springt ook wel op een andere hond. Dus wat dat betreft, uh, hij is niet eenkennig wat dat betreft. Ja, um, ik denk dat hij, ja, ik, ik geef natuurlijk door de, ja, nu via radio of telefoon kan ik natuurlijk um, niet een... een en advies geven, daar moet ik die hond voor zien. Ik, uh, ik, uh, in mijn trainingen uh, train ik hem persoonlijk. Dus ik kan nu niet, niet zeggen, ja, laat hem kastreren. Dat is te veel gezegd. Maar zeker nee. um, um, als hij zo'n moment heeft, als hij echt um, um, onrustig is. Het riem is altijd een heel goede oplossing. Ook bijvoorbeeld bij wat net Marcel zei. Als hij blaft, even het riem om, even uh, uh, meenemen. En dan kunnen ze snel best uh, ja, weer ontspannen. Ik hoop dat ik je een beetje kon helpen. Ja, zeker. Ik ga het helemaal uh, proberen en dan uh, nou, misschien uh, laat ik hem wel eens weten hoe of wat. Ja, nou John, dat, ho dat horen ja. we graag. Ik wil ja. je bedanken en je ook heel veel succes wensen met Goya. Dankjewel en jullie bedankt voor je fijne programma. Oké, okay, heel bedankt. Fijne nacht nog. Oké, okay, dankjewel eens gelijk Dag. Dag. Nou, het programma krijgt wel een heel ander karakter zo. Uh, maar hartstikke leuk. Uh, mocht u thuis nou ook vragen hebben aan Ulrike... maar misschien denkt u, ja, ik heb helemaal geen hond, maar wel katten... Uh, dan kan ik me voorstellen dat Sandra ons ook kan helpen... want met Zeven Katten heb je heel wat uh, ervaring in huis. Uh, bel dan naar 0800-1121... of stuur een berichtje naar uh, de gratis uh, Radio 1-app. Oh, dat als iets te waakzame herders. dus... Ho, dat had een muziekje moeten zijn. Even kijken. Back of the schoolyard I've been called a bio teacher She said she can't even reach you Cause you're so far You've been talking with your fists We didn't raise you up like this Now did we There been changes in this house Things you don't know about In this family it Don't make sense Nevertheless, you gotta believe us It's all for the best, it don't make sense The way things go, son, you should know Sometimes moms and dads fall out of love Sometimes two homes are better than one Some things you can't tell your sister Cause she's still too young Yeah, you'll understand When you love someone change with your old friend Your room will stay the same Cause you'll only be away on the weekend It don't make sense But nevertheless You gotta believe us It's all for the best It don't make sense It don't add up But we'll always love you No matter what Sometimes moms and I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 When you love someone When you love someone van... ja, ik weet het eigenlijk niet hoe ik het uit moet spreken... James T. W. T w Hebben jullie hier aan tafel enig idee? Ik heb geen idee. Ik voel me een beetje dom, maar ik heb echt geen idee. In ieder geval, we hebben het uh, over uh, huisdieren. We hadden het net over honden. John en, uh, en Marcel, die hier uh, aan tafel zitten... die hadden wat vragen aan Ulrike. Hoe je, uh, nou, hoe je eigenlijk omgaat met je jonge hond... die uh, door allerlei uh, stadia lopen... Sandra, we hadden het helemaal aan het begin, hadden we het er al over. Jij hebt een, een kattencafé, heel wat anders dan een, een hondengedragstherapeut. Maar misschien dat er ook al um, dat er enige overlap is. Ik weet het niet, we gaan het ontdekken. Er is een fosterhond in het kattencafé, ook van de straat. is ook voor adoptie. Kijk, dus het is eigenlijk niet eens alleen een kattencafé. Er is ook nog een hondje ja, bij. ze denkt dat ze een kat is. Oké. Okay. <laughs> Met al die katten onderheen. Ja. Uh, wat grappig. E, e, ja, ik ga toch vragen, waarom een kattencafé? Waarom een kattencafé? Ja, ik kwam natuurlijk met uh, zeven straatkatten terug uit Dubai na tien jaar daar te hebben gewoond samen met mijn zoon. En uh, ze waren voor adoptie, want de reden waarom ik ze meenam is, uh, er was geen keus. Of de straat, of mee naar Nederland. Ja, of in laten slapen. Nou, de keus is dan snel gemaakt. Wel met het risico van, ja, kan ik ze kwijt? en ook naar de juiste forever homes. Dat is wel belangrijk, dat ze natuurlijk op de juiste plek terechtkomen. En dat was gewoon heel erg moeilijk. Ik kwam natuurlijk ook in juli aan, in 2014. Heel Nederland loopt dan leeg. Mm -hmm. Nou, dan ga je maanden verder en dan is het weer herfstvakantie. En dan... Uh, het liep gewoon zo dat ik eigenlijk de straatkatten gewoon... Uh, ja, uiteindelijk uh, voor mezelf hield. En toen dacht ik, ja, wat moet ik doen met zeven katten in huis? Kattencafé. En eigenlijk is het twintig jaar geleden begonnen... of eigenlijk langer geleden... Uh, tijdens de geboorte van mijn zoon was er een houtduif. En uh, dat eitje is uit de, uit de boom gevallen... en het, die viel in de tuin met al mijn konijnen. Ik had toen een tuin vol met konijnen, een soort konijnenparadijs. En ik dacht dat het een schilletje was. Dus uh, ik maakte dat schilletje open. ik was toen vier maanden zwanger. En toen bleek dus dat er een klein vogeltje in zat die bijna doodging. En zo is eigenlijk het idee van Kattencafé ontstaan. Want heel veel mensen kwamen kijken, die vonden dat leuk... dat ik zomaar gewoon een wilde dier in huis had, een houtduif. En later kwam er ook een kou. En mensen kwamen thee drinken. Ik ben een theeliefhebber. En uiteindelijk is zo dat plan, het concept ontstaan van een kattencafé. Nou, eigenlijk een, een theesalon waar de vogels in en uit vlogen. En dan praat ik over, ja, in de tijd dat mijn zoon geboren was... en dat is nu 23 jaar geleden, maar die vogels gingen dood... Ik ging kort naar Griekenland, kort naar Spanje en later tien jaar Dubai. En daar was ik elke dag, of eigenlijk elke avond en nacht... bezig met de hulp aan straatkatten. Steriliseren, castreren, TNR, de dus strep, neuter en release. en return eigenlijk, geen release, return. Return to the same place. En uh, ja, zo is het Want ontstaan... wat bedoel je daarmee? Return to the same place, terugbrengen naar dezelfde plek? Nou kijk, bijvoorbeeld als er een kat in een bepaalde straat wordt aangetroffen... en die wil ik castreren of cast steriliseren om zeg maar de, de breeding, de, de, de uitbreiding tegen te houden... Mm -hmm. moet je het dier wel op dezelfde plek terugzetten of ter adoptie stellen. Dus als je een kat verplaatst, een zwerfkat die gewoon een straatkat die op straat woont... mag je hem nooit op een andere plek terugzetten. Dan raken ze gedesoriënteerd. En dat betekent dus eigenlijk dan dat ze gaan... Dat ze terug willen gaan naar de plek waar ze uiteindelijk wonen. of waar ze uiteindelijk vandaan komen. Dezelfde dus je... reden dat als je gaat verhuizen. dat je kat dan ook een tijdje in het nieuwe huis. klopt. Dat hij niet meteen belangrijk. naar buiten mag. Zodat hij. Ja, uh, een dus, nieuwe plek nou, leert ik heb kennen. dus nu een kat ter adoptie uit Abu Dhabi. En mensen kunnen komen kijken met een theetje. In mijn kattencafé. En gaat ze uiteindelijk mee ter adoptie? Dat betekent dus wel. En die mensen zeggen, van, nou, ik wil de kat graag houden. Dat betekent wel zeker dat je de kat op minst min ja, vier, vijf maanden... of misschien wel een half jaar binnen moet houden. Zodat de kat kan beseffen en begrijpen... dit is mijn forever home waar ik dus eigenlijk woon. Want als je dat direct een paar dagen doet... nadat je de kat hebt geadopteerd of een week daarna... dan raakt de kat in, in de war. Want die denkt dan van, ja, waar woon ik? Waar moet ik naartoe? Ja. En dan gaan ze zoeken en gaan ze zwerven. Ja, maar nog even terug naar het idee van een... een waar de vogeltjes dan in en uit vlogen. Want je merkte, mensen mensen het leuk om thee te drinken... en tegelijkertijd bezig te zijn met dieren. Ja, nou eigenlijk zijn katten natuurlijk een veel, veel beter idee. Want katten kan je aaien. Ja, dat... Is... Dus uiteindelijk is het toch zo gelopen... dat mijn theesalon uh, is uh, neergezet eigenlijk met katten... in plaats van met een woepie de kou en Buddy de houttuin, Want dat was in eerste instantie mijn plan. En mijn plan was in die zin ook om mijn filosofie neer te zetten. Dat ik dus zeg maar de theesalon als een podium zie. Om dan zeg maar mijn hele filosofie uit te dragen... over respect en responsibility en vrijheid. Ja. ja, dat je verantwoordelijkheid neemt verantwoordelijkheid voor... Verantwoordelijkheid en ook dat je dier in hun waarde laat. Ja. Dat is heel belangrijk. Want je kan een vogel kortwieken, kooien en zeggen het is van mij. En dat is niet goed. Dus dat zijn natuurlijk wilde vogels. Mm. En ja, omdat ik uh, twee raampjes continu open had, 24-7, konden ze naar buiten gaan... wanneer het hen uitkwam, en weer terug. Vliegen. Ja. Maar ze bleven vaak binnen, vooral als het koud was. Ja, maar dat is dan een manier om heel respectvol met, met dieren om te gaan... dat je ze eigenlijk de vrijheid geeft. Ja, ik vind het wel. Net als katten. We hebben 14 kattenluikjes in het, in het kattencafé, maar eigenlijk in het hele huis. Want ik woon boven het kattencafé samen met mijn zoon. En er zijn 14 kattenluikjes, ook naar het balkon. Uh, vier kattenluikjes waar ze niet naar buiten kunnen, maar wel naar binnen, mm -hmm. zeg maar op de begaande grond. En er is één kattenluikje voor de leider, dat is Lord Assad, meneer de leeuw. En die heeft dan zeg maar, alleen maar een, een chip. Dus hij kan dus zijn eigen chipluikje naar binnen en naar buiten... wanneer het hem uitkomt. En dat is belangrijk. Want wow. een kat houdt van vrijheid. Een hond is heel anders. Een hond luistert naar de baas en doet wat de baas zegt. Mm -hmm. Maar ik moet doen wat de kat zegt. Dus als Vicky tegen mij zegt, Miss Victoria, ik heb honger... Dan moet het eten klaarstaan. Net ging de wekker en ik was me aan het opmaken en aan het aankleden. En dan gaat zij mij commanderen, ik wil nu eten. En ik, en ik breng het ook op bed, want daar lag ze. Kijk op eens, bed. wat een luxe. Ik uh, heb uh, Marinus uh, vermoten aan, uh, aan de lijn. Goedenacht. Ja, nacht. Ja, ik zet u even wat hard hoor. Um, ja, u heeft een vraag aan Sandra. Ja. Nou, ik, ik had ja ik heb een aantal vragen. Maar die ene vraag is eigenlijk voor een deel beantwoord. Eh, want het is misschien wel leuk. Ik heb begrepen dat in Den Haag een uh, kattencafé is. En ik heb ook eens gedacht om ook zoiets op te zetten, uh, te laten opzetten in Den Helder. En toen ik nog in de Helderse gemeenteraad zat, tot voor kort. Uh, en ik heb trouwens mijn uh, raadstoelagen. Vergoeding toch helemaal aan dieren we wel zijn geschonken. heb ik ook nog eens even gedacht aan uh, we hebben een, een kattenboet. Dat is voor zwerfkatten. Die dus dervigens kunnen ademen. Maar ik heb ook wel gedacht. Eigenlijk zou het in de helder dus leuk zijn om ook zoiets op te zetten. Maar waar ik nu ook even aan zit te denken. Uh, een kat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Verdrijft ook uh, de eenzaamheid bij heel veel mensen. Ja. Maar ik heb ook even gedacht. Waarom zouden ze eigenlijk niet zoiets kunnen instellen. In bepaalde verzorgingshuizen. Uh, dat ze dus in, uh, in, in verzorgingshuizen ook een, een, een soort een afdeling kunnen creëren. Uh, waar dus, uh, uh, dus ook katten uh, aanwezig kunnen zijn. Want ik denk dat de meeste bewaardigheden. Be Wooners van zo'n thuis ook wat op ons aardig vinden. Alleen is dus de vraag, eh, is dat ook mogelijk? Want ik heb het ook over die kattenluikjes gehad. Een kat, ik heb zelf katten en ik weet hoe ze zijn. Ze zijn ook eigen, eigenwijs vaak, veel naar buiten. Ja, misschien inderdaad ook hier en daar wat kattenluikjes aan te brengen. Maar ik had te denken, welke mogelijkheden zullen er zijn... ...om in de bepaalde verzorgingshuizen ook dit te gaan instellen... Sandra, zou dat een idee zijn? Nou, een kattencafé ik denk, in een verzorgingshuis? Dat, uh, ja, dat zou zeker een idee zijn. Ze moeten natuurlijk wel door één persoon goed verzorgd worden... dat die kat ook duidelijk weet bij wie ze eten kunnen halen. Maar ik denk dat dat zeker heel belangrijk is. Want in mijn kattencafé komen heel veel mensen, ja, 70 en 80 plus... en dan kijken ze me heel eenzaam aan en dan zeggen ze van... ja, ik heb altijd katten gehad, maar nu ik in een uh, verzorgingstehuis zit... Dan zit ik eigenlijk zonder dieren. En vandaar ook dat ze dan in mijn kattencafé komen om zeg maar, gezellig samen met de katjes te zijn. Te aaien, op schoot te houden. theetje met ze te drinken. Dat vinden ze leuk. Het is eigenlijk een heel sociaal gebeuren. En ja, uh, ik denk ook dat niet alleen met katten, maar met honden, maar met alle dieren, mensen, denk ik dat ze daar veel gelukkiger van zijn. Uh, gezonder blijven en ook veel langer leven. Tenminste, dat, dat, ja. dat denk ik dat dat echt zo is. Mm. Dus het is ja. heel belangrijk om dat op een of andere manier te gaan onderzoeken. En, en te gaan kijken hoe, de, hoe die mogelijkheden kunnen neergezet worden in Nederland. Ja. Een heel goed idee. Ja, als ik even in de reden mag ja, vallen. Ik denk dat het hond iets moeilijker zal zijn Klopt. in het verzorgingsthuis. Ja. Want een hond moet, je natuurlijk, moet natuurlijk minimaal drie keer per dag uitgelaten worden. En dan is het wel eens een probleem in zijn verzorgingshuis. Dan moet het, het personeel het vaak doen. Ja. En met katten die hebben natuurlijk meer mogelijkheden... om zelfstandig dit te gaan doen, om even naar buiten te gaan. Ik denk dat dat probleem iets minder groot zal zijn. Ja, met kattenluikjes. Heel eenvoudig. Ik, uh, ja, ik zit nog wel in de commissie hier zo in de gemeenteraad straks. Uh, dus ik ga het dierenwelzijn toch eens bekijken. In hoeverre dat hier een helder bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn... om dit, zoiets te gaan creëren in de verzorgingstehuizen. Ja. Ja. En, uh, ja. en misschien dat uh, een kleine subsidiering van de gemeente. Ik bedoel, uh, dierenwelzijn, dat we daar ook iets op kunnen zetten natuurlijk. Vooral omdat het zo belangrijk is. Want u zegt, het is wel interessant om onderzoek te doen... naar uh, het gedrag van katten en uh, nou ja, in de eenzaamheid. Maar die onderzoeken zijn al gemaakt. Zijn, ik weet, Er zijn al heel veel uh, mensen die onderzoek hebben ingesteld naar de relatie tussen uh, dier en mens. Ja. Uh, nou, eigenlijk, die onderzoeken hoef je eigenlijk niet meer te doen, want er zijn ik weet niet hoeveel uh, boeken over verschenen. En uh, rapporten. Ja. Nou, Marine, dus hier aan tafel uh, wordt er volop geknikt uh, bij het idee. Dus ik, uh, ik wens jou daar heel veel succes mee. En bij deze een oproep uh, aan de gemeente Den Helder. Als er nog een potje is, dan uh, kan hier uh, aangegeven worden. Sandra, mogen ze ook uh, langskomen? Bij jou om te kijken hoe, uh, hoe je dat opzet, zo'n kattencafé. Ja, zeker. Ik denk wel dat het een heel goed voorbeeld zal zijn. Ja. En ik denk zeker dat het een goed idee is om dat ook in verzorgingshuizen neer te zetten. Kijk, Marines, heel uh, erg bedankt. En je bent ja, dus welkom in Kattencafé Theesalon Nou, het Gooi. Ik, ik, ik, uh, even, ik kom toch regelmatig bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ja. En, uh, nou, dus, dus dicht bij huis. Dus als ik uh, oh, te horen krijg waar, hoe, <laughs> ik het, hoe ik het kan bereiken, uh, het kattencafé, wanneer het open is, daar zou ik zeer zeker naartoe gaan. Kijk. Klinkt goed. Hé, hey, Marinus, hartelijk dank. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dank je wel, Dag. Dag. Ja, zo'n zo kattencafé dus ook in Den Helden. Ja, zo, ik zei het eerder al, als paddenstoelen uit de grond. Ik uh, vroeg me nog wel af, wat voor mensen komen er eigenlijk langs bij jou, Sandra? Uh, moeders met kleine kinderen, tienermeisjes, uh, vrouwen van alle leeftijden. Er komen ook mannen mee, maar vaak komen ze mee als echtgenoot, als vriend, als broer, als, als vader... Het gebeurde heel vaak ook dat mannen bellen: van... Uh, ik wil graag een reservering maken voor mijn vrouw en kinderen. En ik kom mee. Oh, ja. <laughs> het is meer een vrouwending, denk ik. Over het algemeen wel vanwege de theesalon. Oh, ja. Ik bedoel, ik schenk geen bier of zo. <laughs> Marcel, is het meer een vrouwending? je bent de enige man aan tafel? Uh, katten. Oh, nou, het hoeft helemaal nou, niet. Nou, een maar... kattencafé? Zou je er uh, zelf heen gaan? Ja, ik denk het wel. Dat uh, ja. zou, uh, ja, zou best kunnen. Ik, zou, ik heb er zelf nooit, nooit aan gedacht om er naartoe te gaan, laat <laughs> ik like het zo zeggen. Dus. Uh, maar ja met deze ik heb eigenlijk ook nog nooit van gehoord ja maar je tot, hebt nou. hondenmensen en kattenmensen maar ik ben zelf een dierenmens maar over het algemeen uh, bij mij mijn kattencafé komen dierenmensen maar voornamelijk kattenmensen mensen die helemaal gefocust gefixe, gefixeerd zijn op hun eigen kat of gewoon in, uh, in katten in het algemeen hmm. ja ja Mogen, mag, mag ik het katseurika ja tuurlijk stel er komt een mens met een hond naar binnen Mag dat? Of heb je daar. Uh, ja, ze komen allemaal binnen via reservering, natuurlijk, via hmm. de telefoon. Uh, ze mogen een hond meenemen, maar dan moet, moet die hond, net zoals de hond die bij mij is, helemaal met katten. Samen kunnen gaan. En vaak gaat dat niet. Dacht dus ik al, ja. Het is beter om dat niet te doen. Ja, ja. dacht ik. Er zijn alleen sommige die zijn goed gesocialiseerd. gewoon uit veiligheid. Ja, en ja. de hond die bij mij zit, die ja. is heel erg één met de katten. Hmm. Ja, ja, ik zou dus, het ook niet doen. Veel veel stress voor, Klopt, voor je veel katten. Veel stress. Ja. Ja. Ja. ja, dus een hond moet eigenlijk al gewend zijn aan katten in huis. Wil het ja. een kattencafé aankunnen? Ja, precies. Ja. En dat, dat is heel zeldzaam. Dus ja. het is beter om gewoon... Niet met een hond te komen. Ja. Het is ja. wel Lekker? natuurlijk hè? Ze zijn uh, katten en honden hebben natuurlijk een andere relatie. Dus als wij soms. En dat was je vraag aan het begin: uh, wij willen vaak te veel van de natuur af. En um, ik heb ook klanten die zeggen. ja, ik heb een kat en ik wil nu een hond. Uh, en ze willen dan allebei in een huis houden. En of ze nemen al een, een, een dier in, een, in het huis. Met, samen met een hond of kat die ze al hebben. En daar gebeuren vaak problemen. Dus, um, ja, maar dat, dat ligt ja. aan de mens. Het komt dat komt omdat mensen dat verkeerd neerzetten. Ook, ja. Klopt. Zeker ook, ja. ja. ja, ja. Want ja. het is andere psychologie. Het is interessant, want ik uh, ben ook hondenexpert honden op verhuisdieren. Het is een uh, matching website voor mensen en dier. Ook voor katten en en voor honden en wat er eigenlijk gebeurt is, dus ik ben de hondenexpert maar hij is ook een kattenexpert en ik vind het heel interessant met deze uh, mevrouw ook uh, over katten te hebben, want daar heb ik geen idee van en ik krijg ik heb wel ook veel klanten die al een kat hebben, dus kan ik beter advies geven als ik meer over katten weet, dus uh, yeah. maar het is een heel andere psychologie dan hondenpsychologie, ja. Maar ja, ik ga het toch eventjes op één hoop gooien. In de zin van, um, als we het hebben over de relatie tussen mens en dier. Nou, we hebben katten en we hebben honden hier aan tafel. Wat is nou het allerbelangrijkste? Respect. Ba respect, ja. Dat denk ik wel. Respect naar het dier toe. Ja, zeker. Ja, ja. Het is uh, twintig jaar geleden, zegt man, zijn maar nog... Een hond is een blackbox. Geen gevoelens, geen uh, gedachten, geen emoties. En inmiddels zijn er, is het wetenschappelijk uh, uh, onderzoek dat ja, dieren hebben uh, zoals wij... Um, Um, emoties, uh, gevoelens. Ze hebben wel een andere hersenen, dus ze hebben andere uh, functies, ze kunnen, hebben een andere begrip. Uh, want uh, bijvoorbeeld jaloezie bestaat er niet bij honden. Het is wel als je een hond een snoepje geeft en die andere niet, dan denken wij mensen het is jaloezie. Maar het is gewoon dat die andere hond, die hond die geen snoepje krijgt of geen eten, uh, die instinct zegt, ik ga niet overleven, want ik krijg niks te eten. Maar in principe, um, uh, ja, uh, um, het is. Uh, Eigenlijk um, het belangrijkste dat we weten dat het, uh, dat het een dier is wat wij moeten respecteren en waar wij moeten zorgen, want ze zijn afhankelijk van ons. En als we, als we ze niet goed voor zorgen, dan uh, um, uh, ja, voldoen wij niet wat wij eigenlijk als mens moeten doen. Dat wij voor, ja, want ze, wij halen hen in hun huizen... en wij zorgen, moeten dan ook voor hun zorgen. En dus respect, wat, uh, maar ja, ja het het een dier ja. is afhankelijk van de mens. Ja. Ja. en Zeker een hond en een kat of de, ja. de dieren die wij verzorgen. Dus het is heel belangrijk dat er een hoog respect is. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja, ja Marcel? Goed ja. Hoe kijk jij daarnaar? Jij hebt nu een, een half jaar een hond. Dus jij kan heel erg praten over een leven voor de hond en een leven nu met hond. Ja. Als je het over respect hebt? Ja, lijkt mij niet meer dan logisch eigenlijk. Uh, ja. Hoe uh, geef je daar dan vorm aan? Ja, daar zit dat ik me ook te bedenken. Hoe je eigenlijk geen respect kan hebben voor zo'n beestje. Uh, dus dat is een beetje... Uh, nou, wat, wat, ik, wat ik altijd belangrijk zal als je thuis komt... Gedag zeggen bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, of uh, dat, dat, dat, dat is belangrijk. Dat, mm. dat er een herkenning is. En, Grootje, dat is heel belangrijk. Ja, ook Sandra herkent dat. Ja, ja, Grootje, dus ook goed met katten. Ik, dat is misschien respect. Um, ik, ja, voor de rest, ja, ik, ik kan het niet helemaal goed omschrijven... hoe ik dat respect... Uh, nog meer zou kunnen omschrijven. Nou ja, maar op tijd gewoon. Het eten geven. Dan zijn ja, zijn mensen precies. Die gewoon de hele dag het dier zonder eten of drinken ja. laten. En dat is ja. fout. Dus ja. Het is heel belangrijk dat, dat, dat die hond dat ook verwacht. En dat jij dat ook doet. Ja. Volgens Marike? mij is respect ook dat wij. Um, je hebt een jonge hond, dat we. Ook die opvoeding, dat wij honden ook respect leren. Want um, ze worden niet geboren. Ze moeten ook leren wat respect is. Ruimte is respect. Um, ja. Spring ik iemand aan. Um, en als een hond een jonge hond iemand aanspringt bijvoorbeeld, dan uh, worden wij boos. Maar als een hond het niet leert, dan wij moeten hem wel ook een sociale gedrag leren. En um, ik denk het is, het is onze verantwoording dat wij onze honden goed opvoeden. Um, en dus ook, um, dat is het eigenlijk het beste manier om hen te respecteren. Tijd nemen um, en ook zorgen dat onze frustratie en onze ego... dat een hond niet zo functioneert als het moet af en toe dat we daar wegstappen uh, van. Dat we echt zeggen, het, het is een dier, het is geen machine. Mm -hmm. Dus het functioneert niet altijd zoals wij willen. En um, daar is het belangrijk dat wij ook respecteren... wat zijn die behoeften van een hond. En, en, um, maar wel dat we die hond ook leren wat, dat hij ons respecteert. Andere mensen en andere dieren. Dat een hond niet een kat achteraan jacht of een vogel... Ja. als je in de bos gaat, dat je, ook andere, dat je een hond leert... Andere, dat, dat, dat hij ook andere dieren respecteert... Want uh, uh, wij leven niet in the, in the wild. Hè? Uh -huh. in de, dus moet hij ook wennen in, de, in, de, in onze wereld uh, te kunnen uh, sociaal te gedragen. En dat is het belangrijkste, denk ik ook. Yeah. Voor de levenskwaliteit vooral. Yeah. Wat me opvalt is dat we uh, wel in een tijd leven waarin um, uh, dieren steeds, of nou, misschien uh, zie ik dat verkeerd, maar dat dieren uh, heel belangrijk zijn. Mensen kunnen ook heel gepassioneerd zijn als het om dieren gaat. Kijk naar de Oostvaartse plassen, waar natuurlijk uh, de afgelopen weken heel wat uh, om te doen is. Um, hebben jullie het idee dat we uh, nou, onze dieren steeds meer zijn gaan zien als, onder, ja, als gezinslid of als vriend, als collega, in plaats van echt als huisdier? Samre? Ja, als, ja, ja, ik vind zelf wel dat mijn katten... ze zijn nu echt mijn katten... dat dat ook mijn vrienden zijn. Ik bedoel, uh, het is meer dan een huisdier, vind ik zelf. Het, het is een familielid. Het is een heel groot en belangrijk deel van mijn leven. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen is, ook mensen met honden. Dat ze dat zien als een familielid. Meer dan zomaar gewoon een huisdier. Ja. Het is wel anders dan, zeg maar, misschien twintig of dertig jaar geleden... Klopt dat, Ulrike? Ja, ik denk wel, honden zijn al meer dan 15.000 jaar gehecht aan, aan die mens. En um, het klopt inderdaad... Uh, belangrijk is dat wij ook... en daar komen we weer terug naar respect... dat we een hond niet... en ik denk ook een kat niet vermenselijken. Ja. Dus um, dat was wel altijd in het uh, bewustzijn... dat het een, een dier is... die in onze huis is. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. En, ja. en die dier ook zo behandelen. Dus het ja. is geen kind. Het is, maar ja. ze zijn wel... Um, ze bedoelen voor ons... ze volvullen wel ook... Um, soms onze behoeften. Dat als je zegt... het is je maatje... Uh, maar voor alles is het belangrijk en daar heb ik ook weer... Um, soms uh, ja, uh, word ik gevraagd dat een, een, een hond ontwikkelt gedragsproblemen... omdat we, dat sommige mensen een, een hond niet meer als dier zien, maar meer als... Um ja een vuilnisbak voor hun emoties maar niet de behoefte volvullen. en daar krijg je dan vaak ook een instabiele um, relatie maar um, zeker als je um, als je bewust bent dat ze samenwoont met een hond dan kan het ook, als met ook met kinderen het is het mooiste om kinderen op te laten groeien met een hond want dit zou van hun leven de beste ervaring zijn um, ook verantwoordelijkheid uh, uh, ja. te leren Respect zeker en verantwoordelijkheid. ook met ja mm -hmm. ja Marcel? Dus Marcel, als je ooit kinderen. Ja, <laughs> je bent er klaar denk. voor de, voor de baby. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, ja, voor mij is het ook echt een huisdier. Ja, ja, dat is, uh, ik, uh, ja daar kan ik me wel echt in vinden. Dat, uh, ja. Ja. Ik denk dat, die, ja, dat dat wel duidelijk moet zijn. Denk je dat dat misschien nog gaat veranderen als, uh, als de hond tien jaar oud is? En zo, ja, dat, ik bedoel, dan ben je ook weer zo verweven met elkaar. Ja, dat zou best kunnen. Ik heb, ja, dat, dat, dat, dat's, uh, ja, dat zou misschien wel kunnen. Wel een goede vraag van je. Um, maar over het algemeen uh, probeer, ik het wel, uh, ja, probeer ik het wel echt als huisdier te behandelen. Uh, maar ja, ja, je houdt natuurlijk wel van het beest. En, ja, je, je, je stopt er heel veel tijd in. Um, bijvoorbeeld op de bank uh, laten <laughs> vind ik een, een goed voorbeeld daarvan. Uh, ja, het liefst wil je dat niet. Hè? Een, een huis, ik, ik, tenminste, van, van huis uit... wijden vroeger ook een hond thuis... Uh, je wilt een, dat de hond niet op de bank komt, uh, om een voorbeeld te geven. Maar er zijn heel veel mensen die daar anders over, over denken. Um, maar goed, uh, ja. Ja, het, het hondenkleed ja. op de bank zie ik ook heel vaak bij mensen. Dan doen ze een kleedje voor de hond op de bank en dan mag de hond dan opliggen. Ja. Een, een, een kleed op de bank. Een kleed. Ja, dus dan heeft hij echt een apart plekje op de bank? Ja, dus ja precies, die, dat oh, als zie je vaak. Ja. Dan, ja, dat ja, zie ja, ja. je vaak. Ja. Ja. Maar dat is, ja, dat is ook een goeie een, goeie bij ik. mijn vriendin. Op een gegeven moment was ik, uh, was ik in het buitenland. Toen kwam ik, uh, kwam ik terug. En dan is die hond af en toe op de bank. Ik, hé, hey, wat gaat hier mis? Dus, ja, uh, precies. Had ze toch uh, even andere regels uh, uh, ja, opgesteld. Dus, uh, maar goed, uh, als dat het enige is. Ja. Ulrike, ik, uh, in de voorbereidingen was er één ding wat ik uh, echt heel frappant vond. Was dat uh, jij een aantal huwelijken hebt gered. Omdat je bezig bent gegaan met de relatie tussen mensen en hun hond. Ik vond dat best wel ver gaan. Ik dacht, wauw. Juist. Ja, um, wat net Marcel zei, um, je heeft natuurlijk vaak een, een hond samen met je partner. Um, en wat vaak, vaak, vaak, vaak gebeurt, is dat je um, allebei houdt van die hond. En je heeft natuurlijk ook een relatie um, met je partner. En soms, ja, als je problemen heeft, dan. Um, voelt het ook die hond. Dus er is spanning in het roedel. Um, en vaak kom ik naar iemand naartoe... en ik zie eigenlijk is die hond... Um, door de huiselijke situatie um, overspant. En wat ik dan... Ik kan natuurlijk niet meteen zeggen... ja, er is iets fout met je met, met die relatie uh, tussen die, die mensen. Maar um, ik oordeel ook nooit in mijn werk. Ik, um, die mensen moeten zelf... Um, um, ontdekken wat er eigenlijk uit balans is. En als het, als het een relatie is die uit balans is... heb ik uit ervaring vaak gezien dat mensen voor die hond... Die, voor die ze allebei houden, toch ook uh, veranderingen doen. En, uh, um, dus, en omdat ik meer structuur in een, in een uh, uh, gezin breng... die nodig is om die hond weer te herstellen... Uh, die is uh, ja, uh, Structuur werkt ook voor mensen. En uiteindelijk heb ik die idee voor, door Sisa Milan uh, die, was, uh, die hadden eigenlijk problemen met zijn relatie. En hij is naar nou een therapeut gegaan. En die zei, je moet um, uh, beweging hebben, regels, grenzen, discipline. En je moet dan affectie geven. En dat moet je ook met je partner doen. Uh. Als je alleen op de sofa zit en niks doet, niet, niks werkt. Um, maar alleen op uh, tv kijkt, dan, dan uh, heb je geen goede relatie. Dus in principe moet je hetzelfde met een hond doen. En uiteindelijk heeft hij zijn uh, succes... Uh, uh, um, verhaal dan op uh, naar na die ja, hondenpsychologie uh, van, van mensen gebracht. Dus heb ik uiteindelijk uh, die ervaring gemaakt dat ik relaties weer heb um, um, kunnen, kunnen redden en ook een huwelijk, uh, want ze hebben het voor hun hond gedaan. Want daar zijn ze met gehecht. En dit is een leuke verhaal. Um, ik werk ook vaak met mensen samen die een hond hebben... die ook um, ziek zijn, burn-out hebben of die mishandeld worden. Uh, zijn huiselijke geweld En die honden, dus, dit natuurlijk, want ze zijn een spiegel van die mens. Uh, en um, die honden dan een gedragsprobleem ontwikkelen... maar die mens nog het niet laat zien. Maar uiteindelijk, als we die hond weer kunnen herstellen krijgt die mens ook weer die kracht. Zelf, ik had mensen die waren gehecht aan depressieve aan medicatie. Vanuit uh, depressie, depressie. En ze zijn afgekomen van hun medicatie. Omdat ze zo ha hard gewerkt hebben met hun hond... dat het weer, weer goed komt met die hond. En dit bedoel ik echt met levenskwaliteit. Dat je door je hond uh, weer... Uh, ja, wegkomt van de medicatie en dat je weer ja, geneest door je hond. En dit is geweldig wat onze dieren eigenlijk voor een bedoeling voor ons hebben. Ja, ik vind het echt mega bijzonder. Sandra, jij knikt. Is dat iets wat je herkent? Dat dieren een helende kracht kunnen hebben? Ja, ja daar ben ik van overtuigd. <coughs> dieren, honden, katten of welk dier dan ook... Dat, dat heeft een genezende kracht op de mens. Je blijft ook langer gezond, mensen. Ik zie ook in het kattencafé mensen lachen continu... Ze komen, ze komen lachend binnen, ze zien de kat en ze gaan al lachen. Dan komen ze weer verder door in het katcafé en ze blijven lachen. Het, het, het wekt gewoon heel veel schoonheid op bij de mens. En heel veel gezondheid en dat is gewoon heel belangrijk. Dus een dier is heel belangrijk uh, voor de mens. Maar heel veel mensen beseffen dat niet. Een hond, een kat. Zijn wel de dieren die dichtst bij, bij de mens staan, denk ik. Ja. ja, die misschien ook het meest connectie kunnen maken of reageren op, uh, op de mens. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. ja, Wat ik me nog afvroeg, zijn er ook dingen... want hè, Eurieke, maar dat vertelde jij ook... dat we dieren veel moeten leren. Um, maar zijn er ook dingen die jullie geleerd hebben van dieren? Dus van je hond of van je kat? Of die je nieuwe inzichten heeft gegeven over het, uh, over het leven? Eurieke? Zeker. Wat ik eigenlijk ge geleerd heb door mijn uh, werk met dieren... is um, rust en geduld. En ook een, een inner rust. Um, ik, was, ik had toch een drukke baan als manager. Voordat ik hondengedraastherapeut word. En ik had uh, collega's die zeiden. Oh, Rick, het, ik vind het niet leuk met jou samen te werken. Je bent te druk. En ik ben daar heel van afgekomen. Want je kan niet druk zijn. Of onrust hebben. Als je met honden werkt. Want um, ze laten het je zien. Dus ik. Ja, het is mooi om te zien dat ze jou veranderen. Um, dat je aanpast aan hun energie. En, um, want ze spiegelen, ze, ze spiegelen je weer. Het doen ook zeker katten op een andere manier. Ja, ja dat klopt wat je zegt. Het geeft ja, samen, Het geeft echt rust. Dieren geven rust. Innerlijke rust. Het is heel belangrijk. Ja. ja. Marcel, is het zo dat jij je leven anders bent uh, in gaan richten? Sinds nou, je een hond hebt? Uh, ja, ik stel. Toevallig nu ook over na te denken, van met name het uh, uh, gedrag of de, de, het reageren op, uh, op de hond en daar uh, of misschien niet meteen op reageren en juist die, die rust te bewaren. Uh, en dat is iets wat je wel uh, moet ontwikkelen, hoe moet het zo maar ze zeggen. Mm. Want het is vaak reactie mm. op reactie. Uh, en op een gegeven moment merk je van nou dat werkt niet zo goed, dus dan moet je dat. Geduld? Uh, dan moet je geduld uh, ja. moet je gaan opbouwen. En yeah. dat is iets uh, wat ik uh, niet, niet zo. Uh, niet zoveel had nee. <laughs> voor ik een hond had. Dus om het zo maar te zeggen ja. dus een hond die dwingt je bijna om geduldiger te worden ja precies ja ja ja ja, ja. ja. Dus, uh, ja dat merk ik wel ja. ja als ik er zo over nadenk ik had het eigenlijk nog niet helemaal bestil gestaan maar dat is wel grappig uh, vind ik van dit gesprek is dat je heel veel dingen hoort en denk oh ja dat is zo uh, ja. ja je bent ja. daar niet zo heel bewust mee bezig om het zo maar je weet gewoon het is beter als je als je hond blaft of iets doet dat niet mag om daar niet uh, meteen fel op te reageren maar daar op een geduldige manier mee om te gaan. Ja, dus, en uh, kinderen ja. die ja, opgroeien met dieren... zijn meer in balans als volwassen mensen. Ja, Kijk. Ja. Ja, dat is en weet je waarom ruim. het is? Want honden, dieren leven in hun instinct. Ze leven in een andere wereld. Alles wat ze doen, doen ze uit instinct. Hebben ze het koud, gaan ze naar de warmte. Hebben ze het warm, gaan ze naar de koud. Um, als voorbeeld. En um, wij leven in een andere wereld. Je gaat naar het kantoor iedere dag... Je leeft, je leeft in het intellectuele wereld. Gedachten, gedanken, maar ook veel in de in emoties. Honden uh, leven niet in gedachten, gedachten, niet in ervaring, niet in de toekomst. Ze leven in het nu. En um, ze leven ook niet zo veel in emoties. Ze zijn natuurlijk blij als ze je zien. Maar alles wat ze doen, doen ze uit instinct. En dit is wat ik uiteindelijk echt voel... dat een hond of een dier je zo meer naar je eigen instinct brengt. Je luistert veel meer naar jezelf... En alles wat je doet... Um, want je kan een, een dier niet veranderen, het is natuur. Uh, je kan nooit tegen natuur werken. Je moet aanpassen en je moet luisteren. En dit is eigenlijk wat ze in ons veroorzaken. En het, ook zelf als je het niet bewust bent... maar uiteindelijk is het zo. Ja, eigenlijk waar de hele mindfulness om draait, dat je meer naar jezelf luistert en tot rust komt... dat, dat, dat doet een huisdier dan. Automatisch, want Marcel zei net ook al... je denkt er eigenlijk niet heel erg over na... Nee, maar ze... als je er dan over nadenkt, dan denk je: Oh ja, ja dat is nu zo over, dan denk: Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Anders kan je niet samenleven. Dit maakt het uit. Hmm. Anders kom je uit balans. Als jij niet samen past met, uh, met deze uh, ja, uh, manier van leven. Een hond kan niet veranderen. Ze passen al zoveel aan aan onze wereld of onze leven. Maar het ja. natuur van een hond kan je niet veranderen. En uh, wij moeten dan wel aanpassen. En dit is eigenlijk het mooie, want ze brengen ons meer naar, de, naar hun eigen naar hun instinct, onze instinct. Dus als je met een hond in het bos gaat, ben je, je... Waarom gaan mensen zo graag naar, uh, met, met hun hond wandelen? Omdat je zo meer... Dicht bij de natuur bent. Mm. En dat missen wij veel meer. We zijn zo gevangen in onze wereld. met. met. Uh, met ja, op een kantoor, met computer, met. met met, met, met, met de telefoon. En. Uh, Juist. En mijn honden, ze gaan altijd een vogel jagen Als ik op mijn telefoon kijk. Dus daar ben ik in een heel andere wereld. Anders, want ze weten het. Ik ben, niet, ik ben niet hun leider. En dan, dan gaan ze hun eigen ding doen. Ja, precies. <laughs> dus, ja. Maar ze helpen ook nog eens om je van uh, je telefoonverslaving uh, af te komen. Juist. Ja, Sandra. Maar door te leven met honden en katten. Of gewoon in het algemeen met dieren. Brengt je gewoon meer in balans. En gewoon eigenlijk weer terug naar de natuur. Waar we eigenlijk vandaan komen. Want we zijn er helemaal uit. We, zijn, we staan te ver weg van de natuur. En daarom is het ook heel goed om met dieren te leven. Zoals met honden en katten. Ja. Of paarden of andere dieren. Ja, ja. We gaan uh, richting het einde. Uh, want het is, uh, het is alweer bijna vijf uur. De tijd gaat hartstikke snel. Sandra, oh. jij uh, hebt op dit moment uh, volgens mij het grootste kattencafé van, uh, van Nederland. In ieder geval het eerste kattencafé. Maar volgens mij, uh, en, en ruimte ook wel in ja, de gigantometers. Eh, volgens mij uh, ja. had ik dat inderdaad uh, ook gezien. Heb jij nog plannen voor de toekomst? Of denk je, nou volgens mij is wat ik nu doe hartstikke goed. En dat is natuurlijk ook zo. Maar... Ja, het, het is heel erg leuk hoe het nu loopt. En het is ook heel erg goed. Maar ik wil het wel uit gaan breiden. Nog groter. Nog, en nog meer katten dan? N ja, nou ja, misschien één of twee erbij, maar niet meer katten. Want dan zou ik misschien... Ik, zou, ik denk dat negen wel een goed aantal is. Maximaal tien, een keer elf. Maar dat ze dan wel weer voor adoptie gaan... die als ze die aankomen, zeg maar. <tiek> maar ja, een, een groter kattencafé, ja, waarom niet? Nog meer kattenluikjes, nog meer vrijheid. En daar houden katten van, hè? Net, net als mensen. Ja, en misschien ook dan nog wel meer mensen... die uh, kunnen komen genieten bij jou van de aanwezigheid van een kat. Ja, dat zou kunnen. Bed ja. and breakfast ook, heb ik ook. Dus met ja. de kat op bed slapen. <laughs> Kijk, dat is nog een stapje verder, uh, Marcel, dan ja. de bank. Ja, ik ja. ja <laughs> dat ik zeg. Ja, weet je, katten gaan mogen, alles. Te ver, maar, uh, katten uh, mogen ja. alles. Met katten is het heel moeilijk om, om hun iets af te dwingen. Een hond is een heel ander verhaal. Ja. Een kat doet gewoon echt wat hij wil. En jij bent gewoon eigenlijk gewoon de dienaar. Ja. Dat is het gewoon. Maar vinden mensen dat eigenlijk dan fijn? Een beetje een, een, een dominante ja. dier? Een dominant nou ja, diereners? kijk. Uh, mensen vinden het gewoon leuk om een kat te dienen. Dat is heel anders dan zeg maar, met een hond leven. Hmm. Ik heb nu op dit moment een hond uh, in het kattencafé. Ik woon boven het kattencafé. Dus eigenlijk alles is in één. Maar s'avonds als ik ga slapen komen ze allemaal naar boven. Dan gaan ze op bed liggen. Gaan ze om je heen liggen. Ga ik naar beneden naar het kattencafé. Gaan ze allemaal ook weer mee. Ah ja. Het is ook wel heel gezellig klinkt het, het eigenlijk. Het is heel erg gezellig. Ja. Leven met dieren is gewoon heel erg gezellig. Een huis zonder dier is voor mij een leeg huis. Kijk. Flink statement. En het is hetzelfde als een tuin zonder vogels. Ja. In een tuin horen vogels. Dat is heel belangrijk. Het is belangrijk voor ons. Voor ons geluk, onze gezondheid en onze balans eigenlijk. Ja. Ulrike, heb jij nog plannen voor, uh, voor de toekomst? Zeker. Ja. Mijn plannen zijn eigenlijk um, ja, met mijn werk verder te gaan. Um, er is nog veel te doen om mensen uh, te laten weten... wat ze eigenlijk meer kunnen doen... dat ze hun honden beter kunnen begrijpen. Zonder hondentraining, waar we alleen honden conditioneren... en een dressage doen. Dus er uh, is zoveel meer diepte. Um, want ieder hond is verschillend. Iedere mens is verschillend. Dus, dus wat kan je doen? En um, daar wil ik wel graag aan de slag. En ook um, ja, ervoor zorgen dat, viele, dat minder dieren in het asiel komen. Dus um, dat veel mensen ook um, voor dat ze hun hond herplaatsen. Dat ze echt ook um, nog aan de slag gaan. En, en zeggen oké, okay, ik ga, ik ga ervan werken. En dat we eigenlijk... Um, meer nog bewust zijn dat we ook honden kunnen adopteren... dan van een fokker kopen. Er zijn zeker ook uh, uh, redenen om een hond van een fokker te kopen... maar adoptie... En er zijn echt veel leuke honden uh, uh, die een leuke maatje zijn... en die al in asiel waren, die niet al een trauma hebben. En, uh, dus don't ik ga buy, don't breed, ja. adopt from the shelter ja, or the street. Ja. En dit Kijk. is wel een missie die, waar ik heel erg achter sta. Ja. En ik heb ook heel veel uh, mensen met, met, uh, die honden geadopteerd hebben... die wel een rukzak hebben. En uh, daar vind ik is nog heel veel aan te doen. Ja. ja, om hem om weer een goede levenskwaliteit te, uh, te geven. Ja, dus als je op zoek bent naar een hond, begint bij het asiel. Ja, opkijken over huisdieren bijvoorbeeld... Ja. op een website waar je een, een match kan doen met, met jouw maat. Of, ja, heel uh, ja, ja, ja. ja, heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Marcel, als mensen denken zo'n kantoorhond... dat lijkt me ook wel wat. We moeten bijna afronden, maar waar moeten ze beginnen? Um, ja, goed kijken naar de bedrijfscultuur. Hoe ziet je kantoor eruit? Uh, wat voor mensen heb je in dienst? En, uh, uh, maar het is wel echt aan te raden. Maar uh, open kantoortuin... en uh, ja, als je gesloten kantoorcultuur hebt... zou ik het niet doen. Maar met uh, jonge mensen uh, ja, is het echt aan te raden. Ja. ja. Nou, Volgens mij is de conclusie van dit gesprek... dat uh, dieren hartstikke goed voor ons zijn... en uh, dat we veel... Uh, van ze kunnen leren ook. Klopt. Ik uh, wil jullie hartstikke bedanken. Marcel de Groot, Ulrike Meder, Sandra Herman. Wij gaan uh, nu luisteren naar het nieuws.